Lieslotte Thomasen met het NOS Journaal. Vanuit Eindhoven is een tweede vliegtuig vertrokken naar Libanon... om gestrande Nederlanders op te halen. De situatie wordt daar steeds gevaarlijker door Israëlische aanvallen. Gisteren kwam een eerste vlucht terug uit Beirut. Aan boord waren 185 mensen. Naast Nederlanders waren dat ook Belgen, Ieren en Finnen. De Oekraïnse president Zelensky presenteert volgende week zijn plan om de oorlog met Rusland te winnen. Dat gebeurt tijdens een overleg met bondgenoten op de Duitse militaire basis Ramstein. Zelensky heeft het plan al met de NAVO en president Biden besproken. De inhoud is niet bekend en wordt maar deels openbaar omdat bepaalde informatie geheim moet blijven voor Rusland. Bij de eerste hulp van het Amphia ziekenhuis in Breda... hebben zich vannacht drie mannen gemeld met steekwonden. Een van hen was zwaar gewond. De drie zeiden dat ze gewond waren geraakt... bij een vechtpartij in het centrum van Breda. De politie heeft de ingang van het ziekenhuis even afgezet... en de drie zijn aangemerkt als verdachten. Volgens de politie is het niet duidelijk... of ze zelf ook een rol hadden bij de vechtpartij. Een vrouw die een papegaai had gestolen uit een dierenwinkel in Tilburg... heeft de vogel weer teruggebracht... Omroep Brabant schrijft dat het de vrouw te heet onder de voeten werd... na de media-aandacht over de diefstal. De senegal maakt deel uit van een koppel papegaaien... dat niet kan vliegen en niet te koop is. De eigenaar van de dierenwinkel zegt dat de vrouw de gestolen papegaai... tegen sluitingstijd terug kwam brengen. Ze verklaarde dat ze de vogel had gestolen voor een oudere man... wiens vogels waren overleden. De winkel heeft aangifte gedaan. Het weer, eerst volop zon. In de loop van de middag landinwaarts wat stapelwolken... maar het blijft overal droog bij een graad of 15. Ook morgen eerst veel zon. In de loop van de dag vanuit het zuidwest wat bewolking. Morgenavond regen en het wordt morgen ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg.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 Let nu, Oud-Zandvoort. Dit is alweer de 17e aflevering van de Zandvoort Podcast. En ook in deze aflevering gaan we praten met twee interessante gasten. Eigenlijk moet ik zeggen drie. Want we beginnen met de familie Kol... die al jarenlang in bepaalde periodes van het jaar in het bunkerdorp in het Kort Park wonen. En als tweede gast hebben wij Renske Kolenbrander, die meewerkt in het trauma helikopterteam en als zodanig met enige regelmaat.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 Tegenover mij zijn aangeschoven de heer en mevrouw Jan en Annemiek Kool. K-O-L, Kool. En um, we hebben ze uitgenodigd om iets te vertellen over het wonen in het Kost Verloren Park. Dat is een park hier in Zandvoort wat er natuurlijk al eeuwen ligt. Maar wat met name in de Tweede Wereldoorlog een belangrijke rol heeft gespeeld. Voor Duitsers die daar uh, hebben geprobeerd een onderkomen te vinden... Maar ook uh, dat hebben we gebruikt voor afweergeschut en dergelijke. Althans, dat waren de plannen. Ze zijn allemaal niet doorgegaan. Maar na de oorlog uh, vanaf 1945... toen de bunkers... want het was een echt bunkerdorp... Uh, ja, die werden beschikbaar gesteld voor verkoop-verhuur. En uh, u woont... of woont... U, gedurende vier maanden per jaar... verblijft u in uw vakantiehuis de bunker in het Kors Verloren Park. Dat moet een hele bijzondere ervaring zijn. Hoe is dat zo begonnen dat u uh, daar, ik meen vanaf 1948, dat u daar zo terecht bent gekomen? Want het had geen echt goede naam, heb ik begrepen. Um, ik ben er inderdaad in 1948 uh, ben ik daar gekomen. Mijn ouders huurden toen een uh, bunker van familie Carlos van Uffort. En uh, mijn, de buurman van mijn ouders die tipte mijn ouders van, ga daar eens even kijken, want dat is heel goed voor Dikkie. Mijn broer uh, was wat ziekelijk en het was een voordeel tussen haakjes als je uh, wat mankeerde. Dus het, uh, ja, de bleekneusjes, hè? Ja. De, be <laughs> de bekende bleekneusjes. Het voordeel was dan dat, uh, dat het in de natuur ligt of dat het rustig is. Uh, of... Ja, hij zag uh, die kinderen daar spelen natuurlijk ook. Mm -hmm. hè? Het, het waren... Gewoon buiten zijn. De, de, de, ja, het buiten zijn. En ik uh, moet, moet er wel bij vertellen dat toen mijn ouders, mijn vader had het al gezien, en toen mijn moeder het uh, meegingen om te kijken. Toen zei ze tegen mijn vader van... waar is die bunker nou? Nou, dat gat daar beneden. Nou, dat was inderdaad een trap naar beneden. Een scherfmuur. En nou, daar lag dus onder een duin... lag een bunker. Nou ja, toen heeft mijn vader ter plekke moeten beloven... dat hij uh, het uit zou scheppen helemaal. en ramen zou hakken... Dan was ze bereid om er te gaan. Maar was er toen, toen nog interieur in die bunker of was hij helemaal nee, kaal? Nee, nou dat, dat weet ik niet. Hij zal wel, nee, daar had al een ander in gezeten. Iemand anders. Dus hij was... Uh, hij was dood geweest. Oh. Hij was, uh, ja. Maar nou ja, mijn vader heeft, uh, heeft het uh, gedaan. Geschept, gehakt. En ja, zonder middelen hè, die we nu hebben. Wat... Zelfs ik weet nog dat hij uh, na een dag hakken thuis kwam met het bloed in zijn handen. Ja. Want ja, wat had je? Een, een vuistje en een bijtel. En beton. En dan was je twee centimeter verder gekomen, ja. bij wijze van spreken. Maar ze hebben 40 jaar uh, hebben ze genoten van dat gat. <laughs> dus, dat was begonnen in 1948? Ja, in 1948. Maar ik heb begrepen bij mijn naspeuringen dat er voor die tijd ook wat berichten stonden over uh, dat verblijf. En dat was toch niet zo positief? Nou, de, na de bevrijding kwamen die bunkers natuurlijk leeg. Ja. Het was van de familie Quarles, van Effort. En uh, ja, eh, mensen kwamen, hadden gelegenheid om weer te reizen. Ze kwamen uit, uh, uit Amsterdam. En uh, nou ja, iedereen die, die, dook, die dook in die bunkers. En uh, ja, en het, het bleek inderdaad... Uh, niet zo allemaal niet zo netjes te zijn. Want ik heb in de, in de Zandvoortse krant gelezen. Ja. Dat was ik er natuurlijk niet. Dat het de een woekerplaats van ontucht. Een gevaar voor de volksgezondheid. Schuilplaatsen voor ongure elementen. En staatsgevaarlijke individuen. Zouden daar uh, in zitten. En, en, en toen dachten uw ouders dat is goed voor Dickie. Nou, <laughs> nou ik denk niet dat mijn ouders daar nee, destijds nee. op de hoogte waren. Nee. Want... Uh, uh, de familie kreeg gelijk de aanzegging, de familie van Euffort, om uh, dat te reguleren. Ja. Dus dat, uh, dat is gebeurd. En inmiddels waren ze ook al benaderd door, uh, door families uit Amsterdam dat ze graag een bunker wilden huren. Nou, dat is, uh, hebben ze gekregen en uh, nou, meerdere mensen... En uh, er kwam een, uh, een reglement. Er werd een, een commissie werd er, uh, aangesteld van twee mannen en een vrouw. En die zorgde dus, uh, althans die hielden toezicht samen met, uh, met de jachtopziener. Want het was dus ook een, een, uh, een, een speeltuin, was eraan verbonden. En er stond een, een theehuis met een terras. En in dat huis woonden de. Jachtapsider en die was dus ook in dienst van, uh, van Kwarf van Uffort. Dus hm? samen zo werd het, uh, werd het geregeld. Je, maar en dat jachthuis was dan wel ingericht, neem ik aan, met stoelen en zo? Dat werd gewoon, gewoon bewoond. Dat was een, uh, ja, nou, een theeschenkerij ook, voor die speeltuin. Ja. Okay. En er werd veel gebruik van gemaakt, door, uh, ook dus al voor de oorlog, maar ook. Na de oorlog, want die speeltuin die bleef dus gewoon intact. Open. Die werd bezocht door mensen. Voor een dubbeltje had je toegang. Ja. En dan ook diezelfde jachtopziener die stond dan uh, met, een, met een trommel. Die nu nog in het Stadvoort Museum ligt. Met kaartjes. En dan kon je voor een, een dubbeltje kon je een plan, kaartje ja. kopen. Ja. Hoeveel dan, bunkers waren toen? Sorry? Hoeveel bunkers waren er toen? Uh, Ongeveer? Nou, woonbunkers uh, 35. En... Uh, ja, want er waren er ook nog twee in gebruik bij de, bij de jachtopziener, Die had er een, een kennel in. En, en ik kan me ook iets herinneren van varkens. Dus, maar dat was dus in zijn, in zijn gebruik. Het is een heel dorpje op zich, eigenlijk als ik het zo hoor. Met een theehuis en een speeltuin en 35 uh, ja. ja, ja, woningen. Ja, ja. Ja, ja. En het buren. was ja, en omdat het uh, park was en een speeltuin, uh, moesten de bewoners zich ook aan. Regels houden dat je, je waslijn mocht niet in het zicht staan. Hè, voor de wandelaars. Dat is een van de reglementen. En uh, op zondag mocht er helemaal geen was. Okay. Dus mijn luiers, ja. die lagen op het dak te drogen. <laughs> er was nog geen plastic natuurlijk. Nee. Dus het, uh, ja. Maar daar had je rekening mee te houden. En ja, wij, kinderen van het park van de bewoners, die maakten natuurlijk ook gebruik van de speeltuin. Maar als ze kinderen van buitenaf waren, dus betaald hadden, ja. Dan mochten wij daar niet komen. Dus de, jullie mochten wel daar spelen, gratis in feite. Maar ja, als ja, het te ja. druk werd met maar andere kinderen moesten jullie jaar, uh, dan, dan, Ja, en er waren ja. zelfs uh, nou, jaarkaarten, gezinskaarten werden er verkocht. En ik hoor inderdaad van, van regelmatig van mensen van, oh ja, ik ging daar vroeger altijd heen, want mijn ouders oh. hadden een, een kaart. Het we werd echt veel, uh, veel, veel gebruik van Een wandelkaart. Ja. ja. Toen mocht ja. je er nog we gratis 40 in. Jaar, uh, Mijn ouders zijn. hebben er 40 jaar gewoond. En inmiddels, uh, nou ja, ik ben er dan opgegroeid. En uh, ja, een periode dat ik niet, dat we nog geen eigen bunker hadden. Maar we zijn er altijd blijven komen en geslapen, gelogeerd. En maar wat was het bijzondere eraan om daar te... Wonen? Want het is, het is, ik begreep het, dat het een niet gemeubileerde bunker was. Nee, nee, nee. En dat was natuurlijk ook zo vlak na de bevrijding was dat, een, was dat best wel een punt. Ja. Want uh, ja, er was niks. Toilet? Nee, ik bedoel, aan, aan meubilair. Ja. Dus alles wat je nodig had daar, dat moest uit Amsterdam ja. komen hè, in de verhuiswagen. Dus met een paar gezinnen werd een verhuiswagen gehuurd. En dan, uh, die reed naar het tolhek. Dat was dan uh, uh, de tramhalte de Tol. Bij de ja. kruis in Korsverlorenstraat, Zandvoetslaan. Uh, en daar stond dan, uh, daar werd het uitgeladen. En dan was Oli-man Kastien, van de weg. Die had een kar met een paard ervoor. Daar werd het opgeladen op die kar. En zo werd het verder het duin ingereden. Naar de betreffende bunkers en, en uitgeladen. En was er dan de uitzet die de mensen van, vanuit hun huis in Amsterdam maakten? Ja, ja, ja, ja. Dus dat, dat ging ook weer terug aan het einde van, van de Dat ook weer terug, ja. Er was, er was gewoon. Er was gewoon. Want er waren niks. geen meubels op. Nee, er was niks handen, na hè, de bevrijding. Ja. En het, uh, uh, op een gegeven moment, ja, dat nou, komt. Tante Mien heeft nog wel een tafeltje, dat is mooi voor de bunker en, mm -hmm. en die heeft wat. Ja. En ja, dan in de loop der jaren heb je met natuurlijk een tweede, een tweede moment daar en dan was het niet meer zo. Maar veel is er weinig luxe dan? Er uh... was helemaal geen luxe, nee. nee, in tegendeel. Er stonden pompen, en, met duimwater uh, wat opgepompt werd uit de grond. Is, ja, uh, een paar, twee kranen zover ik, zover ik weet, Eén dus bij het theehuis. En uh, de, de werden, uh, toen het uh, dus bewoond ging worden, is er ook een toiletgebouwtje neergezet met vier plays, op een beerput. Een privaat, noemden ze dat. Sorry? Een privaat. Een, ja, ja. Privaatruimtes. <laughs> nou ja, niet meer. Dat werd inderdaad uh, leeggeschept. In eerste instantie en later kwam daar de, de gemeente voor om het, uh, om het leeg te zuigen. Er dus ligt geen riolering? Nee. Ook nee, nu nog, nog steeds niet. niet. Nog steeds nee. Nee, nee, en nee, u heeft nee. ook geen warm water, begrijp ik? hè? Uh, als ik mijn keteltje water op het gas Oké, okay, ah, ja, ja, ja. Ik kan u zelf behelpen. Het, uh, ja. Wat kreeg je daarvoor was... terug? Voor dat, dat, want het is wel behelpen natuurlijk, hè, koud water. Ja, maar wat, wat maar kreeg je er allemaal niet voor spelen terug? Spelen in het duin, vier maanden lang. Ja. We woonden in een straat, in de stad. Ja. Ja. En als je naar buiten ging, dan was je buiten. Ja. Spreken, en mijn moeder zei wel eens: dus, Oh, die familie, die moe, die, de moeder trekt die kinderen een zwembroek aan aan, aan het begin van het seizoen. En het eind van het seizoen gaat het maar uit. Hoe ver was je van de zee af? Nou, weg, tien minuten lopen. Ja. Oké, okay, dus je was ook zo van de duinen in, in de zee zonder iemand tegen te komen. Ja, het ligt tussen, ingeklemd tussen de trein, de ja. de tram, ja. dus het fietspad, en uh, de Canem Golf. Ja. Dus het is echt een, een, een plekje een... waar ook niemand doorheen komt of uh, hoe dan ook. Je hebt zo'n privacy. Eén groot natuurgebied. Eén groot natuurgebied. En het is ook nu zo dat er een gedeelte ervan onder Natura 2000 valt. Oké. Okay. Want het is echt, een. er is onderzoek naar gedaan uh, door, uh, door een paar uh, jongens ja. die zich later... Uh, hebben die ook een, een stichting opgericht, stichting behoud kostverloren, want het is in de, in de loop der jaren is het, is het bedreigd door uh, van alles en nog ja, wat. Projectontwikkelaars. Ja, op een gegeven moment, nou ja, het begon natuurlijk al dat, dus dat het, het was 14 hectare groot, 14,5 hectare groot, en uh, nou ja, toen werd het zuidelijke deel werd verkocht en daar is uh, het hek opgebouwd. Toen kwamen de omringende bejaardenwoningen. Ja. En later weer ook de Nawijnlaan en de Kwartsuurvoortlaan. Ze worden eerst aangelegd. nog allemaal weggeparkt. Het, park, maar het is, uh, dat was allemaal park, dat liep echt afgestoten. De, de Zandvoortse Laan uh, liep, dat, liep ja. dat toe. Maar het park wat er nu is, dat blijft zoals het nu is? Uh, ja. Er zijn geen plannen meer of mogelijkheden om daar verder te nou, Er dus ligt op het raadhuis in een laan nog altijd een, een plan voor doortrekken van Herman oh. ja. Ja. en Lekker ja. laten liggen, zou ik Eén zeggen. Ieder college haalt ja. het er even ja. Ja. uit. Ja. Een, een, bekend, een bekend fenomeen is dat. Ja. Ja. Maar dat zal nogal heel lang blijven liggen, denk ik. Ik denk ook niet dat het, uh, dat, dat nog, uh, nog zal nee, blijven Nee, toen ik hier kwam in 88 was dat al sprake en daarvoor ja. waarschijnlijk ook al 65 ik, jaar. Ik, ik, weet niet, ik weet niet beter dan. Nee. Ja. Maar heeft zich in in het bijzondere flora en fauna ontwikkeld. Dat het uh, natuur uh, is is. Ja, ja, ja, ja, ja, dat schijnt echt, echt bijzonder te zijn. Dat er is, het is echt, uh, hoe noemen ze het, een natuur-historisch waarde ja. heeft het. Ja. En qua... En, ja, heeft het ook regelmatig als, uh, als excursie. Ja. Ja. Maar je mag er niet komen, toch, als particulier. Ja. Ik zie over een verboden toegang. Ja. Ja, ja. En niet en dat, dat iemand zich daar stoort, maar toch. Nee, nou, jammer, jammer genoeg. Ja. De, de Zandvoorter heeft het over zichzelf uitgeroepen. Want ze kwamen massaal hun kwamen hond laten. Ja. Ook voor het hek. Ja, en dan rondrijden, ja. Dat gebeurt nou. nog steeds. En dat ja. gebeurt dus nu nog steeds, ja. Nou, ja. Dat... ja. En maar ik is vind er... het. Uh, sorry. Wat uh, uw ouders hebben daar 40 jaar gezeten, ja. maar u zit er nu nog steeds. Heeft u dan net de bunker van uw ouders nee, overgenomen? Nee, wij nee, nee. we hebben nog een periode met elkaar ook gezeten. Samen ja. met uw ouders. Wij hebben in uh, 1973 kregen we, nee, 1976 kregen we een, een eigen bunker. Want u bent de oorsprong uh, uit Amsterdam. Met, met ik ben met, gezin. met Haarlem wij Haarlem. waren de, het enige gezin, enige gezin wat uit Haarlem kwam want er komen heel veel Amsterdammers van oudsher ja, maar Die ja, was toevallig een Haarlems gezin ja. en, want, en en echtgenoot Jan die uh, die mocht ook meekomen en toen hebben jullie samen uiteindelijk een, <lacht> ja. ook een bunker weten te bewachten ja ja ja woont dat is niet makkelijk geweest denk ik nee nee nee nee dat was, was een hele wachtlijst. en het de de bewoners, de eerste bewoners, ja, de mannen moesten natuurlijk ook werken. Dus het, die gingen, ja, forenzen met, uh, met de trein En uh, ja, het waren allemaal gezinnen met, uh, met kleine kinderen. En op een gegeven moment werden die natuurlijk ook groter. Oh. En die moesten naar de middelbare school. Ja. ja, dat kon niet meer in Zandvoort, want we gingen dus hier in Zandvoort op school. En ja, en dan wordt het toch wel begrotelijk voor... Uh, voor gezinnen. Dus toen werd er ingesteld dat de eerste twee maanden mochten uh, andere gezinnen erin, jongere, jongere gezinnen. En uh, tenminste met jonge kinderen. Nou ja, en met gevolg, dat waren dus vaak ook mensen die op de wachtlijst stonden. Dus zo leerden ze in feite uh, hoe het was om een bunker te bewonen. He, ja. want, dat geeft toch wel wat ja. Beperkingen Zeker En de, de commissie zoals het heet Want die is altijd gebleven Die had ook een idee wat voor gezin het was ja. Dus dat waren vaak de, de doorstromers Maar gesteld dat ik nu nog Anno 2021 Ik wil zo'n bunkerdorp Of zo'n bunker hebben Omdat het naar uw verhaal ontzettend Uitdagend lijkt om midden in de natuur te bivakeren ja. Want het heeft toch wel iets bijzonders ja. Hoe kom ik aan een bunker? Niet. Niet. <laughs> Waarom niet? Nee. Ze, er is natuurlijk Niemand gaat weg. Nee, maar ze, er gaat wel eens iemand dood of iemand verhuisd? Ja. Of? ja nou, het, ik zou je vertellen, er zitten inmiddels al drie generaties. En het, het, gaat, het gaat van ja. nu ja. ja. over naar uw... Uh, nou, kunt, daar hebben we dus uh, met de kinderen over gehad. Ja? <laughs> Die willen niet of wel? Die, die hoeven niet. Oké, okay, maar dan, dan komt uw bunker op een ja. moment, ik hoop het nog heel lang, komen. maar dan er komt er op enig moment één beschikbaar. Er vrij, ja. Ja, hoe en dan, gaat u dat dan uit? Dan komt er waarschijnlijk een, een advertentie uh, okay. bij een makelaar ja? dat er een bunker te kopen. is. Ik kan me het herinneren van een paar jaar geleden ja. dat er één ja. of twee in En, en standen, die is dan ja, zo verkocht? Denk ik. ik denk dat die zo die, verkocht is dan? Ja. Ja, ja. En wat, wat zijn de prijzen? Wat zou ja, ik moeten betalen was, voor zo'n... Dat, dat kan ik nu niet zeggen. Nee, maar wat nee, is, dat even is, zo... dat is... Maar die van een paar jaar en geleden, dat ging om een ton of zoiets? Van een paar jaar ja. geleden is dat uiteindelijk voor een ton. Ja, en dan koop je dus de uh, broksteen. Ja, <laughs> ja, vochtig. Een, met een koude kraan. Een bunker met koude kraan. Ja, nou uh, en dan nu een koude kraan. Maar goed, in het begin zat was dat die koude kraan er ook nee. niet. Dan ja. moest je dus bij die pomp. Maar goed, de verwinnen gezinnen van nu, dat, dat is natuurlijk best wel uh, een stap ja, om daar dingen in te gaan worden. Ja, maar ja. de animo is groot. Uh, ja, Dus het geeft ook worden, veel voldoening. Ze betalen het ervoor. Dus ja, precies. Ongetwijfeld. Uh, uh, ja. ik, ik wil eigenlijk nog één ding weten: dat is, het park is niet opengesteld voor het publiek. Dus mensen die eventueel luisteren, hoeven niet uh, er naartoe te gaan voor een, een zondagse wandeling. Nee. Dat kan niet, dat nee. mag niet. Nee. Nee. Maar het gebeurt wel. Het gebeurt wel. Veel. Uh, regelmatig. Ja. Ja. Ja. Vindt u dat het zo moet worden gehandhaafd? Of denkt u van... Ik wou? vind het... Ik, ik ben, uh, ik ben, we zijn inmiddels ook zandvoorters geworden. Ja. Uh, ik vind het heel vervelend voor de zandvoorters. Ja. Want ik weet dat er mensen van genieten. En oh wat jammer, ik wandel zo graag. En, uh, ja, en dan kan het niet meer. Ja. Maar ja, er is ook... Mensen zijn ook gesteld op een privacy. Zeker, Wat, wat ja. gebeurt? Ze komen over je hekje. Ja. Oh, wat leuk. Ja. Oh, mag ik even binnenkijken? Ja. Nou ja, als het eens een keertje gebeurt, dat... En, al die, uh, en, dan, en dan de honden, de, ja. het is wel onze tuin, we lopen er uh, op blote voeten, kinderen spelen er en, ja. Ja, en dan kan je wel uh, je hond aan de lijn houden en de ontlasting opruimen. Dat is nou, het is heerlijker dat die hond losloopt ja. en de mensen zien niet waar die hond heeft gezeten. Ja. Nou, dan is dit verhaal in ieder geval geen oproep aan onze luisteraars om eens te gaan kijken in het Kost Park. <laughs> ja. Het is juist een oproep om daar weg te blijven en de mensen die daar nu genieten van hun privacy en hun heerlijke omgeving vrij te laten. Uh, beter kunnen ze naar, uh, als ze op internet intikken, Kost Park. Dan krijgen ze een enorme hoeveelheid informatie met heel veel foto's van... Uh, ontploffingen, maar ook van de mooie natuur die er is, met het hele verhaal over het Kost Park. Dus iedereen die luistert, ga naar het uh, Kost Park en uh, ga niet langs in het Kost Park zelf. Dat is eigenlijk de oproep. Maar mooi verhaal. Uh, ik zou zeggen, nog heel veel jaren plezier in uw bunker. <laughs> en uh, geniet ervan. Bedankt. Ik bedankt. bedankt. En dan nu, een bijzonder gesprek in de Zandvoort-podcast. Ik ben blij dat we in deze aflevering eindelijk weer eens een vrouw hebben die uh, ons te gast is. Dat waren er tot nog toe volgens mij twee. En die waren alle twee niet uh, race-gerelateerd. En we hebben nu iemand tegenover ons zitten die uh, zeker wel voor een deel race-gerelateerd is. Maar een belangrijk deel van haar leven is dat niet... En daar willen we het graag over hebben. En we gaan natuurlijk ook spreken over je werkzaamheden voor het circuit. Maar ik begin altijd met de vraag. Dat deed ik met de coureurs ook. We hebben Jan Lammers gehad en uh, Albert Kalf en Michel Blekenmolen. Die hadden allemaal een reden om te komen waar ze zijn gekomen. Jij bent ook niet voor niks, je bent anesthesioloog. Heb ik dat goed gezegd? Zeker. Dat woord kan ik tien keer mijn nek overbreken. Maar het ging dus nu bijna goed. Uh, maar daarnaast ben je eigenlijk veel meer betrokken bij het uh, mobiele uh, traumateam. Uh, maar ik ben dan benieuwd, hoe is dat zo gekomen? Hoe de weg daarnaartoe, hoe is die verlopen? Uh, het is heel goed om even je naam te introduceren? Voor het oh ja, blijf denken vergeet. wie. Uh, ja, ja. Dat wie is dus zijn. Het, we, we hebben tegenover ons, ik was helemaal in de war natuurlijk. Ik vind, zoveel vrouwen hebben we niet. Maar Renske Kolenbranden. En uh, die is verbonden als uh, arts aan het UMC Amsterdam, uh, maar met name aan het mobiele uh, trauma team. En daar kan ze ons alles van vertellen. Zo goed? Ik ben uh, tevreden. Okay. Ze zeggen brandlos. Ja, hij is de baas. Hè? Ik, bedoel, ik ben mijn ingehuurde kracht. Dankjewel. Ik uh, ben inderdaad uh, anesthesioloog. Uh, ik werk uh, Amsterdam UMC en uh, bij het mobiel medisch team, lifeline 1 van Amsterdam. Uh, daar uh, werk ik als uh, dokter in het uh, team van de Lifeliner. Maar ah, daar ben je niet zomaar direct gekomen in dat uh, team. Nee, ik uh, had altijd al het doel om arts te worden. Ik weet niet helemaal precies waar dat vandaan komt. Uh, mijn zusje heeft veel en lang in het ziekenhuis gelegen. Mogelijk dat daar toch iets uh, bijgedragen heeft. Maar in ieder geval had ik altijd in ieder geval de behoefte om uh, bij te dragen. En uiteindelijk is het inderdaad uh, dokter geworden. Um, ik was een aantal keer uitgeloot. In die tussentijd heb ik rechten gedaan en uh, op een gegeven moment werd ik ingeloot. Um, toen ben ik geneeskunde af gaan ronden en ben ik gaan werken op de IC in de Spoedijs Hulp. En toen werd ik eigenlijk meteen aangetrokken tot de anesthesiologie. Uh, toen ben ik dat specialisme gaan doen. Ik uh, heb wel eens begrepen dat dat een van de moeilijkste specialismen is. Uh, nou, moeilijk, dat kan ik niet zeggen, maar het is wel echt heel erg leuk. Uh, je bent <laughs> bezig met de hele mens van heel klein tot ja. groot, tot dik, tot ziek, tot gezond. Alles ertussenin en het is technisch. Um, het gaat van grote tot diepe dalen, ellende, maar ook uh, de simpele dingen die komen voorbij. Um, de lange opleiding strekt volgens mij, hè? Uh, ja, de, de opleiding is vijf jaar, ja. dus dat is een beetje zoals de meeste specialismen. Uh, ja, wat ik zei, het is technisch, uh, je werkt met apparatuur, uh, je werkt, uh, ja, mensen zijn wel in een moment uh, van hun leven, wat uh, wel heftig is, dus in die zin kan je op dat moment, ook al is het kort, wel iets bijdragen. Um, Alleen ze ja. hebben weinig contact met je. Ja, het is inderdaad, uh, als, ze al, als ze al wakker zijn, dan uh, is het inderdaad een kort gesprek. En ja. zorg dus jij ervoor dat ze gaan slapen? Uh, slapen en dan met name ook weer wakker worden. Ja, ja dat laatste is ook heel belangrijk. Ja, ja. En we zijn uh, ook um, een belangrijk onderdeel van het reanimatie team, van het trauma team. Dus we staan vaak op de shockroom. We komen bij de patiënten die uh, voor het leven bedreigd zijn. En die zorgen bieden we ook in het ziekenhuis. Het is uh, een breed vak. Je werkt altijd in een ja. team, waar ik heel erg van hou. Uh, als er niks gebeurt, is het eigenlijk altijd heel erg gezellig. <laughs> ja. uh, al heel wat erg naam, he? zin. Heel ja. erg naam, zin. ja echt. Ja. En wat ik me nou afvraag, van, ik, ik kan het niet helemaal beoordelen, maar anders, is in een ziekenhuis. Dat lijkt me nou redelijk uh, voorspelbaar, althans het zit in redelijke banen. Terwijl wat je nu doet in dat uh, traumateam, dat gaat echt werkelijk alle kanten op. Je komt daar de meest verschrikkelijke dingen tegen, heb ik gelezen. Ja, ik denk Waarom heb je, je daar toch voor gekozen? Ja, ik denk dat je wat, wat je leert bij de anesthesiologie is echt de mens herkennen in uh, de status waarin je dat moment verkeert. En dat je direct leert kennen of iemand bedreigd is voor het leven. Dus um, je leert met een blik naar iemand kijken die de minste aanwijzingen nodig heeft om te kijken hoe het gaat met iemand. Uh, en we zijn opgeleid om iemand te stabiliseren. Um, en we hebben daar heel veel medicatie voor. Ik denk dat dat het mooiste is van het vak. En dat is eigenlijk ook wat je doet op straat. Uh, die mensen zijn um, gecompromitteerd, bedreigd. Uh, en ons vak is om die mensen weer te stabiliseren. Dus eigenlijk doe je op straat hetzelfde als in het ziekenhuis. Maar met een kleiner team. Onder andere omstandigheden en met andere spullen. Je ziet de, meest je ziet de mensen in de meest gruwelijke omstandigheden. Dat klopt. Dat is ook heel erg intens. Ik, ja. Vraag me ook eens af of het normaal is dat je, dat, dat je dit werk dan doet. Ja, ja. Uh, maar ja, in het kader van iemand moet het doen, is het een soort van mooi mee. Nou, er is, er is allemaal meer motivatie achter zitten dan alleen iemand moet het doen. Want uh, ik moet er niet aan denken. Je moet nee. meer daarmee hebben met het avontuur, met het onverwachte. Uh, mensen te helpen? Ja, ik denk dat ik uh, het goed doe onder die omstandigheden. Ik moet niet op een kantoor zitten of uh, met een voorspelbare baan of uh, normale tijden. Daar, daar zou ik het helemaal niet go goed doen en onder deze omstandigheden doe ik het juist wel goed. Ik, uh, je, moet die, je hebt die stress nodig? Ja, het nodig. Ja, ik ik, vind het, ik, ik vind heb het ook goed. geen stress, ja. ik heb het gewoon heel, heel erg naar mijn zin. En, wat ik net ook al zei, ik heb heel erg de behoefte om bij te dragen. Uh, en ik denk dat dat op deze manier wel echt op een unieke manier kan. Ja. Um, ik ben heel erg, heel, heel erg gemotiveerd. Zoals het hele team. Um, en we halen. Ja, wat motivatie en inzet wel echt het onderste uit de kan. Maar hoe is zo'n team samengesteld? Uh, we zijn. Uh, ja, de dag is ingedeeld in twee diensten van uh, ongeveer 13 uur. Dus er is een overlap aan het begin en aan het eind voor de safety checks van het uh, nieuwe team. En als alles rond is, dan uh, word je overgenomen door het nieuwe team. Uh, dus je hebt evenveel dag als nachtdiensten. En het team bestaat uit vier leden. Dat is uh, de vlieger van de helikopter. Hij heeft een defensieachtergrond. Heel veel medisamen. Is hij altijd, altijd paraat ergens? Uh, we zijn altijd met z'n allen paraat uh, in het ziekenhuis. Uh, dus hij zit daar te wachten op een oproep? Ja, wij de... allemaal. Okay. Als er een oproep komt, zijn we binnen twee minuten aanvliegend. Je dus... bent niet met ander werk, met je eigenlijke werk ben je dus eigenlijk niet bezig? Nee, absoluut niet. Nee, uh, we doen wel dingen tussendoor, maar alleen maar dingen die uh, acuut kunnen worden onderbroken. Je, je, in principe ben je de tijd paraat om uh, op pad te gaan. Oké, okay, dit is een, een helikopterpiloot van ja, Defensie? Ja, inderdaad. Die... Um, uh, een verpleegkundige. Dat, uh, een verpleegkundige die heeft uh, of een uh, ambulanceachtergrond of een hulp hulpachtergrond. En een uh, halo, dat is de chauffeur van uh, het voertuig wat we hebben. En dat zijn uh, chauffeurs van de ambulance. En die gaan ook mee met die trauma helikopter als het uh, die, nodig is? Uh, nee, die oh, dragen jammer, bij, bij, het, uh, bij de take-off En als de helikopter weer terugkomt. En als we met het voertuig gaan, dan is uh, hij of zij de chauffeur. Dan moet ik me zo voorstellen dat je als team zit te wachten in een kamer in het ziekenhuis. En er zullen ongetwijfeld dagen zijn dat er geen oproepen zijn, hoop ik. Nou, die zijn er niet veel. Nee? We hebben er uh, 11 à 12 per 24 uur. Oké, okay, uh, dus je bent eigenlijk constant uh, bezig. Er zijn dagen dat als je inzetbaar meldt, dat uh, je de volgende inzet krijgt. Dus dan ben je in de lucht, uh, take off vanaf een ander incident... en je wordt eigenlijk meteen weer ingezet voor het volgende. En je hebt geen vaste werktijden? Van um, ja, twaalf voor, 12, voor 12. Ja. twaalf. Uh, ja, precies. Die diensten dan. duren 13 uur um, ongeveer. Als je klaar bent en je staat ergens in een weiland, dan ja. uh, ga je gewoon door. Ja. Tot je een keer terugkomt ja. op het ja. station. Ja. Ja. ja, ik ben klaar. Ik Ja, ga naar ja. ja precies. Uh, je wordt niet opgehaald inderdaad. Nee. nee, je gaat door tot je weer terug bent op het station. En als de tijd erop zit, word je afgelost. Wat we ook nog afvroegen, ik vraag me heel veel af. want dan komen we ook nog wel even. Uh, het lijkt me ongelooflijk inspannend en, en doet ook iets met, je, met jezelf. Heb je wel eens dat je zelf opgevangen moet worden, omdat je je eigen boodschap, je wilt toch ook je ervaringen kwijt aan anderen? Kan maar daar dat? Zou je ook team voor hebben, denk ik. Is daar is in zit er in het nou, team? Nou, eigenlijk niet. Uh, Hoe word je idee, opgevangen dan? Ja. Niet. Eigenlijk niet. Uh, gedurende die dienst ben je wel bezig. En soms heb je natuurlijk na die tijd een periode dat je geen inzet hebt, dan kan je het gewoon bespreken. We doen sowieso altijd een technische debrief. Maar er zijn ook uh, dagen dat je van uh, een inzet die uh, ja, aangrijpend kan zijn, dat je doorgaat yeah. naar de volgende. Daar was tot nu toe eigenlijk nog niet zo heel erg veel voor. Maar we zijn nu een studie aan het doen, een nulmeting, om te kijken hoe we ervoor staan. Uh, de Lifeliner bestaat uh, inmiddels meer dan 25 jaar. Om te kijken wat 25 jaar ja, ellende eigenlijk met ons gedaan mm -hmm. heeft. <laughs> hoe staan we erin? Maar het is een. Positief ingestelde studie. We mm -hmm. kijken eigenlijk hoe kan het dat iedereen zo vol motivatie en enthousiasme ja. weer aan deze dag met potentiële ellende begint. Maar zijn er mensen die versneld afhaken? Omdat het toch nee, te zwaar niet. is? Nee. het zijn echt super gemotiveerde ja. mensen vanuit eh, ja. hemzelf. zelf, ja. Dat en een heel hecht team ja. uh, waarin heel veel besproken wordt. We weten ook veel van elkaar. We zitten natuurlijk de hele tijd in die ruimte. Uh, dus als er geen inzet is, ja, dan praat je over van alles en nog wat. Ja. Uh, speelt humor dan ook nog een rol in onze voorstellen? Ja, ja. absoluut. Ja, Zo, ja die dat kan heel, heeft. heel hard zijn. Ja. Um, je, je moet ontzettend ja. kunnen relativeren, denk ik. Uh, relativeren, dingen opzij kunnen zetten, maar ook open zijn over hoe je dingen ervaren hebt. Maar als je ja. oproepen, ik, ik las iets, word je opgeroepen in, in, in een weiland en er is een, een kindje die, uh, die. die heeft iets. Dat, kun je dat van je afzetten als je de patiënt heb afgeleverd, zeg maar het ziekenhuis, ga je daarna nog informeren hoe dat mee afloopt of kun je dat dan afsluiten of ben je toch wel nieuwsgierig hoe het is afgelopen? Ja, ik uh, informeer altijd hoe uh, dingen verlopen en dat is niet uit nieuwsgierigheid, maar omdat ik beter wil worden. Ik denk dat dat uh, een van de methoden is om uh, je kader steeds weer bij te stellen en uh, meer te leren en te kijken hoe dingen beter hadden gekund of uh, kunnen in de toekomst, um, maar van afzetten ja. Dat kan ik zeker. Dat lijkt me wel heel moeilijk. Wat, ja. wat is je werkgebied eigenlijk? Het werkgebied dat is. Um, nou, het werkgebied is verdeeld tussen de vier lufelijners. Wij ja. hebben Noord-Holland-Noord. Uh, Tessel, Utrecht, Gooienvecht, Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam, Flevo. Uh, nou goed, dat, dat hele ja. gebied. Uh, maar het is wel zo dat we regelmatig in elkaars gebied vliegen. Als uh, Lifeliner 2 van Rotterdam bijvoorbeeld bezig is, dan gaan wij naar hun toe. En als zij dan een inzet krijgen bij ons, dan zitten zij bij ons. En uh, het komt regelmatig voor dat je tijdens een dienst nog wel heel Nederland zit. En kun je, gebeurt het ook dat je een... een, een uh met je helikopter ergens bent. Je hebt de patiënt afgeleverd aan de ambulancewagen. Dat je dan gelijk opgeroepen wordt voor een volgende incident? Ja, dat gebeurt heel regelmatig. Ja, die drukte die is er toch wel. Uh, over het algemeen, als we bij een inzet komen... dan uh, gaat de dokter mee in de ambulance naar het ziekenhuis. Uh, in de ambulance kan je ook nog allerlei verrichtingen doen. Uh, je levert de patiënt af, die draag je over op de shockroom. Uh, uh -huh. Bijna altijd staat de helikopter dan al op het dak te wachten. De dokter gaat naar boven, stapt in. Uh, meld inzetbaar. En door. En door. En door. Ja. Maar hoeveel incidenten, in hoeveel gevallen wordt je op jaarbasis ingeroepen? Ja, per, per 24 uur is het ongeveer 11 à 12. Maar op jaarbasis? Maar er dus zijn er, er best wel uh, die, die afgeblazen worden. Zeker, gehoord, absoluut. Um, dus is het percentage, dus, uh, het percentage cancel is ongeveer de helft. En ja, ja. dat accepteren we in zekere zin, omdat... Hoe de bedoel beeld, je met cancer, dat je niet Dat je aanvliegend bent, dus de inzet ja. hebben we binnengekregen... maar dat de eerste de ter plaatse zegt van het valt mee... of het valt juist helemaal niet mee en er is ah, niks okay. meer te redden... maar de trauma -helik helikopter kan er af. Uh, dat is in ongeveer de helft van de gevallen... en daar proberen we uiteraard uh, ja, mee aan de slag te gaan om dat lager te krijgen. Ja. Aan de andere ja. kant, als je dat te strak afstelt, dan mis je ook inzetten waar je dan achteraan loopt, uh, dat dan alsnog een traumahelikopter erachteraan uh, uh, moet. Ja, ja. En dat willen we eigenlijk voorkomen, want het, de meerwaarde zit eigenlijk in de tijdwinst. Ja, ja de, snel, de snelheid. Hè, dat ja, je, wat je eigenlijk doet is ja. een uh, opgeschaalde behandeling, die normaal gesproken in het ziekenhuis wordt gestart. Die start je eigenlijk al op locatie van het incident. Ja, en wie coördineert dat? Is dat het Witte Kruis? Um, hoe bedoel je? Er de, nou, de de, de, de, de komt een de melding ergens binnen. Nee, dat is via de meldkamer. Dat is ja. uh, via de meldkamer van de eigen regio. Dat is uh, dus bij ons de meldkamer Amsterdam. Ja. Die krijgt um, of binnen de eigen regio een aanvraag of van een regio elders. En die zetten de inzet uit naar ons. Wij krijgen binnen op de pager, op het statusbord met, met Google Maps. Daarin kunnen wij meteen zien waar de locatie is. Hoe gaan we naartoe met de auto of met de heli? Maken we direct een keus? We melden ons in bij, um, bij de meldkamer. Daar krijgen we een kort... Korte inhoud van de melding, dan schakelen we over naar de regio... waar de melding vandaan komt. Dan uh, krijgen we voorinformatie. We zeggen vaak uh, hoe lang we erover doen. Eventueel of we al een landingslocatie weten. Uh, soms wordt er advies gevraagd uh, vanaf uh, de locatie. Kunnen we al ja, beginnen met wat meedenken over de behandeling. En nou ja, aanvliegend uh, krijgen we soms een update. Uh, uiteindelijk zullen we daar aankomen. Ja, in Amsterdam of de omgeving is het natuurlijk ontzettend snel... Dan uh, gaan we de heli neerzetten op een plek die er zo dicht mogelijk bij is. Soms hebben we dan secundair vervoer nodig van de, van de, politie. de politie. Die weet dat ook. Die staat vaak, al, nou is eigenlijk bijna altijd klaar. stappen we in naar het incident en uh, daar gaan we met de ambulance teams uh, ter plaatse aan het werk. Dat zijn hele korte lijnen. Nou weet ik uit de, dat de formule 1 uh, bijvoorbeeld een uh, max verstappen. Die heeft daar moeite om, er moeten speciale vergunningen aangevraagd worden. Wil die met zijn helikopter mogen worden aangevlogen? Ik neem aan dat jullie permanent vergunning hebben om weg te vliegen. Ja, wij mogen heel veel. Ja. Ja. Ja. Uh, we hebben ook een relatief kleine lichthelikopter. Dat betekent dat we wat vaker moeten tanken, maar dat we wel op heel veel plekken kunnen staan. Uh, we kunnen, nou ja, misschien dat je de foto's kent, maar we kunnen op de grachten staan, op uh, kleine sportveldjes, ja. op... Uh, ja, ik heb foto's gezien, je stond overal. Op schepen, in bijenlanden. Ja, klopt inderdaad. Maar Zalfoort hebben jullie ook wel regelmatig op het strand staan. Zeker, heel regelmatig. Om, uh, de samenwerking met, uh, te met KNRM, met, uh, ja. met de reddingsbrigade, echt super mooi. Um, triest hoeveel verdrinkingen er zijn, maar de samenwerking is echt heel mooi. Dat is ik, te horen. ik ben secretaris ja. bij de KNRM in Zandvoort. Oh. Oh, wat en goed. Ik weet uh, dat uh, qua opschalen en afschalen ja. dat gebeurt bij dan ook. Zeker. En, uh, ze drukken ja. ook altijd uit. Ja. Dus het is vergelijkbaar wel een beetje jouw verhaal. Ja. Leuk om te horen. Ik denk ja. dat we vorige, vor, vorig jaar de zomer, nou, ik, tientallen keren op de zomer. Ja, het was afgelopen zomer ook extreem ja. druk in Zandvoort. Ja. Met heel veel mensen die ja. uh, niet konden zwemmen. Nee, dat was heel maar jullie, jullie, maar ik hoor ze regelmatig bij mijn huis ook overvliegen. Ja. Zoeken jullie dan ook. Mensen in de, in de zee of in de duinen? Of nee, is dat niet? Toch? Nou, in principe niet. We doen, nee. we doen wel eens een zoekslag. Want ze zijn toch in de lucht. Het is een mooi overzicht. En, uh, nou, uh, we en mogen... neem je dat gewoon amper zo mee. Uh, ja, precies. Maar je gaat er niet speciaal voor naartoe? <laughs> nee, daar heb je de SAR inderdaad voor. De ja. en, de, en de politie die natuurlijk met de ja. helikopter ja. ja, maar als er iemand ja, in het water ziel. vermist wordt en we zijn aanvliegend... ja, natuurlijk ja, graag, weer, ja. gaan we over de zee vliegen, ja, ja. ja uiteraard. Dat heb ik ook gelezen, onder andere... en daarna kom ik even op het circuit uit, hoor. Dus uh, dat vergeet ik niet, hoor, Gilles. We komen op het circuit. <laughs> maar ik vind het zo boeiend. Um, je bent ook een actie begonnen omdat je vindt dat... Uh, uh, de jeugd beter moet worden voorbereid op, uh, op dit soort hulpacties. Ja. Uh, je hebt in oktober heb je daar een petitie voor ingediend met de Tweede Kamer. Hoe is dat verder? Hoe loopt dat nu? Uh, het burgerinitiatief is uh, van het Rode Kruis. En ik heb met uh, collega hulpverleners van de brandweer, de politie um, en van de ambulance... hebben wij inderdaad een actie gestart. Ik geloof er heel erg in dat uh, kinderen heel goed mensen in nood kunnen herkennen... Uh, kinderen maken traumatische ervaringen mee. Uh, ze zijn er vaak bij als een familielid bijvoorbeeld onwel wordt. En die traumatische ervaring staat op dat moment al. En als je dan iets kan toevoegen door bijvoorbeeld 112 te bellen... of de mm -hmm. hulpverlening op te starten... dan um, wordt die ervaring wel anders gekleurd. Uh, als ja. je bijgedragen en die machteloosheid die is er niet... dan is dat belangrijk. En daarbij de belangrijkste schakel of een van de belangrijkste schakels die wij nu nog kunnen verbeteren in, een, in de overleving, dat is de, burger, de, de burgerhulpverlening. En ik denk dat kinderen daar een heel belangrijk onderdeel van en kunnen En hoe loopt dat? Hoe is die petitie ontvangen? Wat er wat? Um, dat de burgerinitiatief van het Rode Kruis, dat is al een geleden ingediend inderdaad. Ja. En de Tweede Kamer, die is daar, daar is over gesproken. Daar is uh, grote vertraging uh, opgelopen in het anderhalf jaar. <laughs> <laughs> die is besproken inmiddels en er wordt een onderzoek ingesteld. Het is niet afgewezen. Er wordt gekeken hoe scholen ondersteund kunnen worden om dit te aan te gaan bieden aan leerlingen. een kwestie van tijd uh, voor de scholen om in te passen in roosters, maar ook geld natuurlijk. Ja, niet. precies. Dus okay. Maar het is een mooie initiatief. Ik denk dat het ook heel belangrijk is. Ja, dat denk ik. Um, ja, dan kom ik eigenlijk... richting uh, ja, ja, <laughs> ja, Ik kom aan het circuit toe. <laughs> maar, <laughs> ik kan nog heel lang praten over de Ik vind het boeiend en dan ga ik er maar vanuit dat veel luisteraars het ook vinden, want het zijn allemaal nieuwe dingen voor mij. Maar ik lees ook regelmatig in de krant agressie tegenover hulpverleners. Hoe is dat bij jullie als je met een hele onder... heb, je, heb je er last van, van agressieve mensen? Uh, nee. Niet gelukkig. Nee, ik uh, ja, ik denk... zie ook geen enkele aanleiding om dat wel te veronderstellen, maar... Nee, nee, ja. Ik denk dat het soort incidenten waar wij bij komen, dat is, betreft Zo. altijd iemand die echt bedreigd is voor het leven. Ja. ja, we worden eigenlijk onthaald. Iedereen is blij dat gelukkig. we er zijn. We worden opgehaald. Um, we kennen natuurlijk ook veel mensen van de, de ambulance, dus... Vaak ja. werk je ook in een team wat niet helemaal onbekend is um, en de incidenten zijn dusdanig dat iedereen blij is dat de hulpverlening ja. opgestart wordt. Je zou eigenlijk gaan zeggen, laat uh, iedere incident maar door een traumahelikopter bezoeken. <lacht> nou, laten we dat niet doen. <lacht> nee, de agressie hebben wij geen last van inderdaad. Uh, wat wel zo is, dat we bij heel veel geweld incidenten betrokken zijn. Ja. Ja. Um, eigenlijk is iedere schiet- en steekpartij dat is een uh, ja. MMT-indicatie. En dat is nog net niet dagdagelijks. Nee, nou ja. Dus is wel goed. in een regio in Amsterdam natuurlijk, waar het veel voorkomt? Absoluut. Zal ja, Groningen ook. misschien anders zijn dan met de lijflijn? Ja, wel iets anders. Friesland ja. en Groningen zal minder zijn. Ja. Dan komt men toe aan de, aan, de, ja, aan de vraag waarom we je in eerste instantie hebben uitgenodigd. Hoe wil ik dit eigenlijk veel interessanter vind? Maar goed, we moeten het over het circuit hebben. <laughs> <laughs> en je bent een van de weinige vrouwen die überhaupt in dit hele circuit gebeuren, autosport gebeuren, uh, actief is. Uh, wat kun je daarover vertellen? Hoe is dat zo gekomen? Wat doe je en wat gaan we met de komende Formule 1 van jou zien? Uh, ik ben altijd uh, geïnteresseerd geweest in de, in de Formule 1, altijd gekeken. En bij het circuit ben ik terechtgekomen omdat een collega vroeg of ik geïnteresseerd was om uh, te komen werken daar als dokter. Dat heb ik gedaan. Ik woon hier ook in de buurt. Dus uh, dat, ja, dat is gewoon makkelijk, leuk. Ik hou van ja. het strand en uh, ik vind zandvoort leuk. Dus dat, uh, dat ging makkelijk. Uh, in die tussentijd uh, ben ik aangenomen bij de traumahelikopter. En ja, de combinatie van ervaring op het circuit en de prehospitale ervaring, die heeft ertoe gemaakt dat ik uh, inderdaad bij deze Formule 1 uh, ook aan het werk ga. Het zijn twee tegengestelde dingen. Formule 1 is toch een beetje het gevaar opzoeken. Terwijl je aan de andere kant ingeroepen wordt als er iets ernstigs gebeurd is. Um, Dat lijkt me een beetje een tegenstelling van. Nou, voor mij niet hoor. Ik uh, hou wel van avontuur ja. snelheid. Rees je jezelf ook toevallig? <laughs> nee. je zelf ook? Nee. Ik Geen race Ik heb wel moeite om mijn eigen snelheid te reguleren in de auto. <laughs> Oké, okay, daar zullen we het daar <laughs> niet over hebben. Maar je zit ook in de auto normaal gesproken. Ja. met uh, Onder andere met Richard Veldwist, die we hier ook uh, in de uitzending hebben gehad. Hoe is dat? Ja, leuk. Ja, dus, uh, we nemen altijd eten mee en uh, drinken en uh, ja, altijd, altijd leuk en gezelligheid, ja. Maar jullie staan dat bij een race jullie altijd paraat uh, in ja, de merken? Ja, in de pitlijn ja zeker. Je wordt dan ingehuurd door de organisatie om daar die dag uh, op het circuit te zijn? Mm, dat weet ik eerlijk gezegd niet helemaal. Je kan je inschrijven voor races, maar regelmatig krijg ik ook een berichtje. We zoeken nog een dokter. Wil je misschien komen werken? En ja, als het kan dan uh, prima uiteraard dan uh, ben ik erbij. Maar het is heel rustig op het circuit de laatste jaren. Althans, er zijn weinig grote ongevallen geweest. Uh, er zijn niet heel erg veel grote ongevallen geweest. Maar toch zijn er wel een aantal crashes geweest waar uh, slachtoffers bij gevallen zijn. En waar ook uh, de medische dienst uh, echt wel de meerwaarde heeft bewezen. En hoe zijn de voorzieningen op het circuit qua, uh, qua operatie, mogelijkheden? Of? Nou, ik denk dat het team heel erg goed is. Er zit heel veel uh, kennis en heel veel skills uh, dus is net een nieuw medical center opgeleverd? Net een uh, nieuw medical ja, center, he? wat heel ja, erg goed uitgevoerd is dus ja. en heel goed uitgerust is. We kunnen in principe de behandeling starten, zoals je dat ook zou willen op een circuit. Zoals een mini-hospitaal, moet ik me laten vertellen. Absoluut, ja. zeker. Ja, echt heel goed georganiseerd. Ja. Ja. Um, maar ik, want uh, je staat met de auto klaar bij de, aan het einde van de pitstaat, staat Klopt. je. Klopt. En uh, dan is het wachten tot er iets gebeurt. Klopt. We hebben van Riesa begrepen dat dan de, de, de safety car als eerste de baan opgaat. Ja. Uh, om de, de wedstrijd te neutraliseren. En komen jullie dan als medical car daar achteraan om naar de plaats van onheil te ja, gaan? Ja, dat, Hoe, dat werkt gaat is? via de raceleiding uiteraard. Die uh, heeft de beelden, die kan ook indicaties stellen, die komt ook van de baan. En uh, op een gegeven moment komt er dan uh, de oproep dat er een dokter gewenst is. En dan uh, nou, we zijn we er klaar voor, dus dan gaan we meteen rijden uh, ja, richting het incident. En ben jij dan de enige die dan de safety car wel zou mogen inhalen als dat dan, of gebeurt dat niet? Ik, nee. dus, ik probeer het ja. te visualiseren, maar de, die neutraliseert de race, dus de, ja. de, de racewagen rijden achter de safety car aan. En jullie komen voorbij scheuren, want jullie gaan naar de. Ik ben de medische. Ik ben de MetPax. Dus ik, ik ja, zit nee, achter uh, <laughs> nee, Ik zit voorin, maar <laughs> ik word uh, vervoerd. Ik heb ik geen idee. Slachtoffer helpen. Ja, uh, ja ik ben ja. inderdaad. Uh, dat is hetzelfde als met, uh, met het MMT. Uh, ik heb een hele duidelijke taak. Ja. Uh, ik vertrouw de chauffeur ja, en de vlieger. Totaal um, ja. en uh, dat dat die uh, het beste eruit haalt en dat doe ik. Uh, ik op, heb begrepen dat bij, bij elke officiële race is het gewoon verplicht om een medical car paraat ja, te hebben staan. Dus je, werk je ook wel eens door de week staan op het circuit of? Uh, ja, een enkele keer een andere... wel. Zeker. Ja, als als er iemand nodig is of er is iets dan uh, en ik ben uh, vrij. Ja, tuurlijk. Ja, dan uh, kan je, Kom je ja, hierheen. Kom je graag. En ja, bij de komende zeker. Formule 1 die gaan komen in september ergens, ja. staat er dan? Word je dan gebracht per helikopter? Nee, helaas niet. Maar die staat wel paraat, neem ik aan. Um, ja, er zijn uh, een aantal voorwaarden inderdaad. Uh, de medical car die is uh, van de FIA. Daar zit een ja. uh, dokter van de FIA in. En wat daar nu bij komt, is dat ze een dokter willen uit het land waar de race is. Uh, en dat ben ik in dit geval. Um, maar en... als er wat gebeurt op zo'n dag, dan kun je ja. het dorp echt niet uit. Dat kan dan alleen maar per helikopter, denk ik. Ja. Dus die is dan wel paraat. Zeker. En uh, we hebben natuurlijk gewoon de lifeline er één die uh, op ja. een paar minuten afstand zit. Wat voor nummer draai jij niet als je in de safety car zit? Nee. Dat, heb ik, dat vroeg ook een Robert wat draai je als je in de safety car zit. Richard. Maar met 230 kilometer over de baan is niet zo handig. Nee. Maar normaal gesproken in je dagelijks leven. Als je in de lucht hangt bijvoorbeeld. Ja. Of in de lucht. Nou, dat zal ook niet, denk ik. Nou, inderdaad, als we met het voertuig op pad gaan en we komen weer terug, dan gaat er wel muziek aan, hoor? Ja, ja? Okay. ja zeker. En welk muziekje is dat dan? Uh, nou, als ik zelf aan het rijden ben, ja? dan uh, ik hou toch denk ik wel het meest van dance en dergelijke. Dat kan. Met, uh, met een goede beat. We, maar hebben, de, ik, we uh... hebben de gekste dingen op onze playlist. Oh dan, is dat zo? <laughs> nou, ik Oscar vind de... Peterson bijvoorbeeld. Uh, ik vind de Passenger wel een heel erg mooi, uh, prettig nummer. Ongelooflijk bedankt voor het gesprek. Ik was er erg blij mee. Ik heb een hoop geleerd, een hoop nieuwe informatie gehad. En dat is in, in deze serie ook wel leuk. Dus ik zou zeggen enorm bedankt. Heel graag Dan. Dank je wel. Dit was alweer het einde van de Zandvoort podcast.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 Stuur een e-mail naar info Ja mooi, met Baptiste hier. Goeiedag! Hallo! Ik wil een bestelling op geen masker, zeg maar. hè Ja hoor! Uh, dat is uh, um, een soort uh, potie met uh, zeg maar. Um, hoe heet dat dan? Van die lange oorden. We zeggen altijd olifanten oorden? Uh, welke? Uh, uh, Wie zeggen altijd olivanten oorden? Hoe neem je dat ook alweer? aan Nee, nee, nee, ga je Babybang aan. Dat uh, is zo kool, dat is niet Die De wat is bij een putje, waar je wel? Oh, ik weet het niet. Nee, wie zegt wat die olifantenorden betekenen? Uh, Olifantenoren. Olifant? Nee. En daar is ook een menukaartje? Ja, zeker. Maar die olifantenorden. Olifant? Waar je die Olifantenoren. Ja, zo heet ze nou, maar Welke zo... nummer? Oh, daar word ik nou niet weer. Daar word ik niet. Dan ben eh nou, dat is ook de in B zeg maar hè. Heb uh, de beachine, zeg maar. Nee. nee. Jawel, jawel. De Credrati B. Ah, uh, dan moet je wel kopen, mooi beton. Nergens is ik ook altijd die samba bij, ja. Maar dit is een keer geen samba, op, maar eh uh, zeg maar uh, wie neemt dat olifantenoren? Olifant, ik weet het niet, ik begrijp het niet welke gerecht olifant. Ja, waar je wel het olifant van die grote beesten? Je bent een olifant, waar je wel, met zo'n slurf daar. En dan, nou, dat is gewoon de Nuimse zo, dat is niet zo, dat heet anders hoor. Maar in die had al, die zei, mijn vraag had gereden, die zei, neem hij een beetje olifant nog Maar dat is een soort, eh... Olifant, een vindt u mij hong, bedoel? Hè? Mij Singapore, zo? Nou, dat wordt uit. Uh, we staan uh, zomerdag gewoon op camping. Op, oh. op zomerdag staan we gewoon op camping. Maar je bent nou gewoon thuis en we denkt nou, Bel in Chineza, maar Wat hebben eten zeg maar, hè? Ja, ja, ja. Maar ik heb niet alleen welke gerechten we hebben. Olivanton. Oeh, um, hoe moet je dat nou in moet leggen, hè? Ja, Olivijke. Ik moet ook even begrijpen. <laughs> ja, ik ook, ja. Uh, hoe mag ik dat nou in moet leggen? Uh, dat is uh, zit in een Putje. En dat is wit. En het is net chips. Chips. Oh dan uh, die een speen van een grote speen Nee, je mag een speenvarken? Nee, nee, geen speenvarken. Olifantenoren. Um, ja, die klinkt wel altijd B. Het is lax zeg maar ongeveer een dat af 50 centimeter. Ik ken ook wel eens een meter weten. En ongeveer, ongeveer uh, ja. Ik heb een hype manier, me niet, meneer. Nee, ik heb het in nou Ehm, um, uh, ik, ik probeer hem langsom. olifantenoren. Oh nee, even momenten. <laughs> ja, eh, uh, oh neem je ook alweer? Ja, ik heb moeilijk gehuipen en, eh... Uh, ja, die... En maar dat krijg je altijd de beet. Dat is koud, dat is niet warm. dus is koud, koud zeg maar. En koud, en, uh, en uh, voor de koud is het afweer. Hé? Afweer. Hey, even een moment! Ik ben niet hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Hallo? Hallo? Ja? Goedendag, ik wil een bestelling opgeven, maar ik ken niet op de Noonkam. Uh, ik heb mijn vader altijd uh, bij, uh, wie neemt dat altijd uh, olifantenorden? Olifantenorden? Ja, yeah? zo so noemt wie dat? Dat is de Krieter B, zeg maar, dat is uh, zeg maar wit en laag. Wit? Je ja, hebt wit en uh, ongeveer uh, nou, 40-50 centimeter laag, ongeveer 10-15 centimeter breed. Oh, een kroepoek. Ah, dat is hem! Eet je dat? Ja. Vies, hè? Ja, we hebben een kroepoek. Oeh, dat vind ik zo vies, mannen, spullen. dat. Spul, hè? Nou, bedankt in ieder geval, hè? D dag, meneer. Oké, okay, doei. Voel het ritme van de herfst.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 De vogels zingen, niets is veranderd En toch is alles voorbij Ik had hier niet meer moeten komen misschien Toch ben ik bang om terug te gaan bovendien Omdat ik jou dan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 Leven. In mijn omgeving weet ik er meer dan zeven, ach ik ken er zo een hele sloot. Van die types, enkel bezig met hun werk, ze hebben maar één doel, dat is de pom. Ze willen een gigantisch saldo op hun zerk, en gaan door, door tot het miljoen. Waarom? Gaan de verkeerde mensen dood Ik heb al veel te veel vrienden zien sterven En inderdaad, daar viel geen spie te erven Maar hun vriendschap was zo ontzettend groot Lachen om die mop in het café Of samen naar het Ajax stadion Of gewoon een pilsje met z'n tweeën Stinkend rijk met negen stralen zon Waarom gaan de verkeerde mensen dood? Juist jij, Suzanne, met wie ik zo moest praten En bij praten hebben wij het niet gelaten Wij maakten van de vreugd steeds hoge nood We moesten regelmatig deserteren, Parijs een smalle hoog hotel, maar nu ben je er niet mee. En ik roep iets te hard, ik red me wel. Waarom gaan de verkeerde mensen dood? Waarom zit God? Zit God... Zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.